Uur. Mark Visser met het NOS-journaal. GroenLinks wil dat mensen met een zwaar beroep eerder met pensioen kunnen gaan. Metselaars, postsorteerders en brandweerlieden die nu 55 of ouder zijn... moeten vanaf hun zestigste kunnen stoppen, vindt GroenLinks. Wie jonger is, heeft nog voldoende tijd om zich op hogere pensioenleeftijd voor te bereiden. Bijvoorbeeld door lichter werk te gaan doen of zich te laten omscholen. In Amerika is de rechtszaak tegen een blanke politieagent die vorig jaar een ongewapende zwarte man neerschoot, geseponeerd. Het lukte de jury niet om unaniem te bepalen of er sprake was van moord of doodslag. Daarop blies de rechter de zaak af. De zwarte man werd in april doodgeschoten in Charleston, in de staat South Carolina. Er werd acht keer van achteren beschoten terwijl hij wegrende. In Kudelstaart bij Alsmeer, is een plofkraak gepleegd op een filiaal van de Rabobank. Een auto zou tegen de geldautomaat aan zijn gereden en in brand zijn gevlogen. De daders gingen er meteen vandoor, maar de politie heeft een opgepakt op de A4. Of ze ook iets hebben buitgemaakt, is niet bekend. Max Verstappen wordt niet de opvolger van de opgestapte wereldkampioen Nico Rosberg bij Mercedes. Dat heeft de teambaas van het Duitse team gezegd. Ook Sebastian Vettel van Ferrari gaat de overstap niet maken, omdat Mercedes de lopende contracten van Verstappen en Vettel respecteert. Verstappen liet zelf eerder al weten dat hij goed zit bij Red Bull en niet per se weg hoeft. In maart begint het nieuwe Formule 1 seizoen met de Grand Prix van Australië. Het weer, de dag begint koud, kans op mist, minima tussen de min 2 in het zuidwesten en hier en daar min 8 in het noordoosten. Daarna een zonnige dag en 0 tot 5 graden. Morgen meer bewolking, maar het blijft droog. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Overmorgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS journaal. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is onder andere veel verdraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam... tussen Ippenburg en Dorp 20 minuten. Verderop tussen Hoofddorp en knopen badhoeverdorp ook een half uur verdraging door een ongeluk, want daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Dorp 11 kilometer, ook een half uur oponthoud. Dan de A7 Horenzaandam, daar heb je zelfs ruim een uur verdraging... tussen Avenhoorn en Staandam. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam tussen Westzaan en Knopend Koemplijn ruim een half uur op onthoud. Dat komt omdat de spitstrook op de aansluitende A10 dicht is vanwege de gladheid. Op de A9 ook maar Amstelveen. Tussen de knooppunt de Kooymeer en Velzen. 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Breda-Gorkum. Tussen Geert Ruidenberg en Industrieterrein Avelingen. 12 kilometer. Daar is de vertraging ook 40 minuten. Op de A27 Almere-Utrecht. Tussen Almere en knooppunt Eemnes. 8 kilometer. Op de A44 van de Haag naar Amsterdam. Is het druk bij Noordwijkerhout. Daar heb je ook een half uur op onthoud. Komt ook door de drukte op de A4. En op de n 2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 I'm here. I could have sworn these are my seven days. don't the end turn away. Just another play for today. Oh, but I'm. Casey! de aflevering van Zandvoort op zondag bij CFN. We de Spindel Ballet uit de jaren 80, de 12e van Gold. En daarmee begonnen wij dit programma Zandvoort op zondag. Een zonnige zondagmiddag, Albert-Jan...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 Dan tot slot, Prins Bernhard is op het Via Price Giving Gala... druk aan het netwerken geweest afgelopen vrijdag. De eigenaar van Circuit, mede-eigenaar van Circuit Zand, Park Zandvoort droomt nog altijd van een Grand Prix in Nederland. Mooie gesprekken over Formule 1, Circuit Park Zandvoort, de Formule 1... in 2020 en Nederland, laat Prins Bernhard via sociale media weten... onder een, de, onder een foto die hij, de, hij zelf heeft geplaatst... dat hij in gesprek is met Formule 1-baas Bernie Ecclestone...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 Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal.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 Start voor vijf, dan komt hij er weer aan, het gedicht van de dag. vraag mijn verlanglijstje. En om alvast een beetje in de stemming te komen, draaien we de Temming. en ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ja, daarachteraan trouwens. Deze van F.R. Davids en Words Don't Come Easy. Twee voor half drie, stand voor een goede middag. En ja, de herinrichting van het Stationsplein gaat nu echt gebeuren.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 Keep face in my vault. They all be jocking. Keep up, uh -huh. players only. Come on, put your Durk, the feeling just put what trying to do? and it deed even lekker mee met deze nieuwe single van Bruno Mars. En wil je trouwens meekijken in de studio van ZFM? Dat kan heel eenvoudig. hè? Gewoon even gaan naar www.zfm-live.nl Zo, het is drie minuten over half drie. Tijd voor het weer, uh, Albert Ja, en wel het Sinterklaas weer. Het Sinterklaas weer, wat, wat gaat er aankomen? Nou, allereerst laten we beginnen met uh, vandaag. Uh, we zijn deze dag.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 Daar komt hij aan in die eerlijke, gouden, oude uit de jaren zeventig... van Spoogie en Sue. Hier zijn ze met Swinging on a Star.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 In het aantrekkelijke duel scoorden voor Excelsior Stanley Elbers... Nigel Hesselbenk uit de strafschop en Hitjam Fajk. Voor AZ maakten Robert Muren, Maurban Tanko, Fitch en Stijn Wuitens gelijk. En dan de laatste wedstrijd van gisteren. Vitesse tegen Peksolle, 3 tegen 1.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 Sterker nog, om kwart voor vijf Ajax ontvangt thuis FC Groningen. Oh, dat wordt een hele spannende Albert-Jan. Hele Wie spannende. Wie gaat hem winnen? Wie ja, gaat hem winnen? SC Groningen uit, is altijd lastig. Ja, hè? Is moeilijk. Is moeilijk. Ja. Je, je wint hem maar nooit. Om kwart voor vijf gaat het gebeuren. Dan weten we uiteraard hoe die wedstrijd verder gaat verlopen.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 een hele aparte stem zo hoor. De Stressed Out, de zinger van 21 Pilots. We noemen het in radio radiothermen een recurrence. Ja, en dat is een hit van een aantal maanden geleden. Afgelopen maandagavond uh, reed ik uh, langs het uh, raadhuis hier in al Zag allemaal fietsen voor de deur staan. Ik dik. wat is daar nou aan de hand? Dat was donderdag hoor.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 120 sporters. Jongen, jongen, jongen. Nou, dat was ook wel te zien hoor. Al die fietsen die voor de deur stonden. Het was een gekke huis daar. Nog twee platen in het uh, eerste uur van Salford uh, op zondag. En dan gaan we op naar het nieuws en weer van drie uur. En één van die twee platen is deze van ub Forty. Hier is Sing Our Own Song. For, the tears that cried, for OUR OWN SONG Turn yeah. yeah. Foundation, a special bond of creation ha! For all the single moms out there Going through frustration, clean my neck Shine up all I'm a rethink my nightmare She works the night by the water She's gone astray so far away from my father's daughter She just wants her life for a baby All